Ze zijn versteld over zijn onderwijs. Waar haalt hij dat vandaan? En dat staat hier ook al in Isaiah. Omdat de Heere God hem die uh, tom gaf. Hem het onderwijs heeft gegeven. De Leidende Messias. Dat is het onderwerp van deze aflevering in onze serie De Messias van Israël. Zie buiten, heel hartelijk welkom. Wel. De Leidende Messias. Ja. Daar gaan we over... Praten. Ja, dat is een heftig thema. Ja. Want in de vorige aflevering hebben we het gehad over de nazaat van David als koning. Mm -hmm. ja. Dan hebben we het over de koninklijke Messias. Dat ja. is eigenlijk een volgende aflevering. Ja. Uh, maar we willen nu stilstaan bij de leidende Messias. Mm -hmm. En dan hebben we het niet over de, de zoon van David, maar eigenlijk over de zoon van Jozef. Mm -hmm. En die twee lijnen zien we in de hele Bijbel terug. Ook de geschiedenis zelfs van Jozef in, ja. in Genesis... We hebben het niet in deze uitzendingen behandeld, maar het is ook een Messiaanse geschiedenis. Ook van lijden en, en van redding en van uh, uh, oogst bewaren voor, voor later tijd. Ja. En daarin zien we ook al dat uh, de Messias, als leidende Messias ook, mm -hmm. om, uh, om iets te dragen. En daar wijzen natuurlijk ook alle offers, daar hebben we het ook al uitgebreid Zeest. over gehad, ja. Die wijzen allemaal in die richting. En het is een lastig hoofdstuk. Omdat uh, heel centraal staat daarin dan uh, de profeet Jezaja. We zullen het zo uitgebreid wel uh, behandelen. En er is één hoofdstuk waar we aan het eind wel aan toekomen, Jezaja 53. Uh, het wordt niet gelezen in de synagoges op dit moment. Het is ja. een beetje een lastig thema. Ja. Um, door het hele jaar gesproken wordt de Torah gelezen en de profeten. En ze slaan Jezaja 53 over. En precies bij Jezaja 53 wordt het overgeslagen en ja. dat komt vanwege een probleem. Ja. En dat is dat men eigenlijk niet meer weet uh, waar Jezaja 53 op slaat die leidende messias is gewoon een lastig onderwerp. Ja. Want de messias wordt gezien als de redder, als de bevrijder, als de koning, als de vredevorst. Ja. En hoe zit het dan met zijn rol als leider met een lange ei? Dat hij lijden moet ondergaan. Uh, ik heb ontdekt in de in de voorstudie hier naartoe, uh, en dat vond ik een verrassende ontdekking, dat ook rabbijnen geloven in een leidende messias. Oké. Okay. Zelfs vanaf het begin Zeg maar even vanaf de, de laatste tempelperiode, dus vanaf het jaar 70, even grofweg gezegd, vanaf Jezus tijd hebben rabbijnen de lijn gevolgd van een leidende Messias. Maar bedoelen zij dan de Messias die nog moet komen? Of? Nou, dat is natuurlijk altijd de discussie. Ja. Wij verwachten een terugkomende Messias, ja. zij een komende. We, samen zien we uit naar de komende Messias. Ja. Uh, ik weet zijn naam. Ja. Uh, en er zijn heel veel rabbijnen die uh, zijn naam niet kennen of nou moeilijk vinden om daarin te geloven. Ja. Nou, daarin moeten we niet al te moeilijk doen, vind ik, omdat uh, in Romeinen 11 staat ook, God heeft een bepaalde blindheid op het volk gelegd, zodat de volkeren tot geloof kunnen komen. En zolang de volkeren nog niet ten volle tot geloof zijn gekomen, tenminste het, ja. het aantal mensen dat gelovigen zal worden, ja. Vind ik dat we Israël daar ook niet te zeer op moeten afrekenen. Ja, en we, we hebben het al eerder gehaald in, aangehaald in deze serie, dat de heer Jezus zelf bij de M-huisgangers hun verstand opende. Opende, ja. Uh, en, en misschien staan die wel uh, centraal voor uh, alle Messias blijvende joden, waarvan het verstand al geopend is. Waar al het verstand al geopend is, de ogen al geopend zijn. Ja. Ja. En we zitten nu in die overgangstijd, in die overgangsfase, dat ja. er steeds meer Joden dit gaan zien. Ja. Maar ik vond het opmerkelijk om te beseffen dat eigenlijk tot de middeleeuwen, ja. dat de rabbijnen zeiden, er is een leidende uh, en een koninklijke messias. Mm. Dat wordt gewoon overal gezegd. Ja. Uh, en het is pas in de middeleeuwen, en er is een hele belangrijke Joodse uh, uh, geschiedschrijver, uh, of uh, talmoedist moet ik mm -hmm. zeggen, Rashi, die, ...dat is de Joodse schrijver van de Talmud, eigenlijk sinds dat Rashi heeft gezegd... ...nee, Jezaja 53 gaat niet over uh, de Messias, maar gaat over Israël. Ja. Het lijden van het volk Israël. En dat is in Israël <kugt> altijd moeilijk. Want hoe diep is dat lijden gegaan als je de hele Shoah kent? Ja. En met de moord op 6 miljoen Joden. Dan is dat zo moeilijk te verteren. Dus ik begrijp waarom Jezaja 53 niet gelezen wordt... Ja. Jammer vind ik het wel. Maar goed, er zijn een heleboel teksten die da daar naartoe gaan. Ja. In de aanloop daarna. Ja, en ik heb zelf wel eens. Uh, zeg maar, met uh, orthodoxe Joden daarover gesproken. En die. Uh, als je dan aanhaalt dat je zei: 53 over de reëes gaat, zeggen ze: nee, dat gaat over het Joodse volk. Ja. Daar ja. komen we straks nog op terug. Dat is de, je, terug, dat is de, de huidige redenering. En ja. we zullen straks zien dat dat toch ietsje anders ja. is. Overigens las ik. Uh, een, een tegenwoordige rabbijn, Rabbi Sachs, een van de uh, grootste rabbijnen in Engeland. Mm -hmm. Die een uitgebreide overzicht heeft gegeven over de leidende en de koninklijke Messias. Okay. En ook heeft aangegeven dat inderdaad tot Rashi zo werd gedacht. En dat na Rashi alles op Israël wordt betrokken. En hij trekt zelfs de lijntjes naar Jezus toe. Ja. Dus er is nog maar een fractie voor nodig om de ogen open te laten gaan. Precies. Maar laten we gewoon ja. uh, kijken wat het woord zegt. Ik vind Jesaja een, een geweldige profeet als het gaat om zowel de koninklijke als de leidende Messias. Ik wil je eigenlijk eerst meenemen naar Jesaja 42. Er staan in Jezaja vier uh, plekken die worden genoemd de knechtliederen. En die hebben het dan over de knecht, de leidende knecht van de Heer. Uh, knecht des Heren mm -hmm. wordt het dan genoemd. En Jesaja 42 staat, zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Uh, in wie mijn ziel een welbehagen heeft, klinkt een beetje als Lucas 3, op het moment dat Jezus uit het water komt na zijn doop. Ja. Dit is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Ja. Een citaat hier ook uit Jesaja. Hij is die knecht. En ik heb al eerder gezegd in de uitzendingen, de knecht... Uh, heeft verband met de, de stier. Uh, de knecht stier is degene die de ploeg uh, trekt. Ja. In het oud-Canaanitische schrift wordt de, die knecht getekend als een stierenkop. Mm -hmm. En die knecht des Heren moet leiden, die moet aan het kruis. En het kruis is in het oud-Canaanitische schrift ook een kruis. Zoals wij het kruis van Golgotha kennen. Okay. Ja. Dus dat is dan, zeg maar, de beeldenis van de stier is de alef. En het beeldenis van het kruis is de taf. De ja. alef en de taf, de alfa en omega. Waarvan Jezus in openbaringen zegt, ik ben de alfa en de omega. Ik ben die des hier. Ja. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En er staat in Jesaja 42, ik heb mijn geest op hem gelegd. En hij zal tot de heidevolken het recht doen uitgaan is dat niet precies wat er is gebeurd? Ja. Israël heeft hem verworpen en het recht ging naar de heidevolk. Ja. Zij mogen er ook bij horen, zij mogen ook tot geloof komen. Ja. Ik vind dat zo'n prachtig beeld, dat Jezaja, dat voor de ballingschap, dus praten we praten over de e eeuw voor Christus, dus 600 jaar voordat Jezus is geboren, wordt dit al gezegd. Dat het recht, dat is eigenlijk de Torah, de, de Mishpat die daar wordt genoemd, mm -hmm. is een onderdeel van de Torah, de Torah zal naar de heidevolken gaan, oftewel, de heidevolken mogen er ook bij horen. En datzelfde wo wordt gezegd in vers 6. Ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk. Dat is dus voor Israël. Dus de Messias, Jezus, wordt mm -hmm. gesteld tot een verbond voor het volk. En staat erachteraan tot een licht voor de heidevolken. Ja. En hier wordt mij nog iets anders duidelijk. Uh, wat heel veel mensen koppelen, en dat moet je splitsen, namelijk het verbond. En met name het nieuwe verbond. Ja. Wij als gelovigen uit de volken, eigenen ons heel snel het verbond en met name het nieuwe verbond in Jezus ook ons toe. Mm -hmm. Maar met wie heeft God dat nieuwe verbond gesloten? Dat is met Israël, met zijn volk. Mm. God heeft geen verbond met de heidevolken gesloten, maar met Israël als zijn volk. Ja. Dat, dat is een eye-opener als je de Bijbel leest. Ja, de het, positionering is dus anders. Ja, het gaat en draait om Israël. Ja. Niet ja. om de heidevolken, die mogen ook meedoen. Ja. Die mogen ook meedelen zelfs in ja. dat verbond, maar het verbond is gesloten met het volk Israël. Ja, wij zijn geënt op de stam. En dat betekent dat we gehecht zijn, ja. want dat is enten, gehecht worden ja. op. Ja. En aan Israël. Ja. Dus we kunnen het verbond van, van Jezus, het nieuwe verbond in mijn bloed, wat hij zegt, kunnen we ons niet toe-eigenen zonder Israël. Ja. Het wordt wel door de eeuwen heen gedaan, vervangingstheologie, ja. maar het kan niet zonder. Ja. En dat blijkt ook hier weer uit Jesaja. Ja. Ja. Er is nog een uh, volgende tekst, dat is Jesaja 49. Dat is uh, zeg maar het tweede lied. Het, het wordt gezegd als een lied. Maar dit, dat is het nu natuurlijk niet. Maar dat begint met luister naar mij, kustlanden. We hebben over de prof, profetie van Mozes over de profeet, weet je nog? Ja. Toen zei hij van luister naar hem. En nu zegt deze profeet die zal opstaan luister naar mij, ja. kustlanden. Sla achter op volken van ver, oftewel... Hij de volken. De Heer heeft mij geroepen van de moederschoot af. Van de baarmoeder af heeft hij mijn naam genoemd. Nou ja, we hebben het gelezen dat in Lucas 1 stond... hoe de Messias geroepen werd om Yeshua te heten, de verlosser van zijn volk. Ja. Dus vanaf de baarmoeder af is dat gebeurd. En dan staat er in vers 2, vind ik ook weer zo'n opmerkelijke tekst... Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard... In openbaring 1 staat: Uit zijn mond gaat een tweesnijdend scherp zwaard. Ja. En weet je wat nog mooier is? Het woord zwaard in het Hebreeuws is gerf. Gerf. Gerf. gerf. Ja. En je mag het ook zeggen goref, oftewel horeb. Okay. Waar is het woord gegeven? De Torah te. gegeven op Horeb, op, ja, ja. op de Sinaï. Oh, wow. En dat woord is een tweesnijdend scherp zwaard. Dat hoort oh. bij elkaar. Zo. Zie je hoe mooi dat is? Ja, ja, dat, je, dat aan die Messias wordt gegeven. Een tweesnijdend scherp zwaard. Uit zijn mond zal dat zo uitgaan. Ja. En het komt vanaf de Sinaï. Ja. Hoe komen we er ooit bij om dat woord aan de kant te gooien als verouderd? Of het, het is afgedaan. Het kan niet. Dan ja. snijd je het los van de Messias. Ja. Het hoort er helemaal bij. Ik vind het... Het is bijna ontroerend als je ziet hoe, hoe God dat heeft gecomponeerd, zeg maar. Het is hier in het lied. En, en het steeds weer laat zien. En het steeds weer ja. uh, laat zien. Ja. Maar Israël heeft het steeds uh, verbruikt, heeft Gods vermoeid. En, en je ziet dat dat, dat, dat steeds gebeurt dat mm -hmm. Israël het niet pakt. Ja. En ook de knecht verwerpt. Maar uiteindelijk zal die knecht ervoor zorgen in vers 5 om Jacob terug te brengen. Maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Al oh, hoe moeilijk is het om, om joden terug te laten keren naar Israël. Ja. ja. Ook vandaag. Ja, het gebeurt natuurlijk wel. Ja. En, en er zijn al... er komen, ze komen met vliegtuigladingen vol aan. Ja. Maar gezien het geheel ja. is het nog mondjesmaat. Ja. En eigenlijk wordt het hier al gezegd. Van het is zo moeilijk om deze leidende knecht van God te accepteren. Ja. Het is zo lastig. Maar het heeft een doel, want ik heb u ook gegeven, staat in vers 6, tot een licht voor de heidevolken, om mijn heil te zijn tot aan de einde der aarde. In het Hebreeuws staat dat, om mijn Yeshua, mijn Jezus, te zijn tot aan de einde der aarde. Ja. Dit is zo mooi, dat al 600 jaar voordat de Messias geboren is, voordat Jezus geboren werd, al werd gezegd dat het heil niet alleen maar voor Israël zou gelden, maar ook voor alle heidenvolken. dat Israël er misschien is nog niet kan zien, door de blindheid, door mm. de bedekking die op hun ogen ligt. Ja. Maar die bedekking ligt op alle volken, zegt Jezaja. Ja. Maar eerst zullen zij het zien, eerst de volken, en dan zal Israël het ja, zien. ik denk dat Israël misschien wel zou zeggen, Sip, van ja, leuk dat het hel van uh, naar ons toe komt, maar wat dacht je van al het onheil dat ons overkomen is? Ja. Alles heeft zijn doel en ik kan niet kijken in Gods plan. Nee. Ik, ik kan het ook heel moeilijk vatten wat er is gebeurd in de Shoah. Mm -hmm. Als ik de profeten lees, zie ik wel steeds een rest zal behouden worden en ja. als er gesproken wordt over een rest, over een overblijfsel, is dat ook echt een rest, een restje. En er zijn natuurlijk ook bijzondere getuigenissen van van Joodse uh, mensen die zeg maar de Shoah hebben overleefd. Ja. Uh, hoe bijzonder ze uh, gered zijn uit die situatie. Ja, en ondanks dat blijft het een triest gebeuren. Ja? Ik snap niet waarom het zo moest gebeuren. Nee. En ik uh, zie zelfs wel koppelingen met de profetieën van Ezekiel. Als Ezekiel daarbij in Ezekiel 37, daarbij ja. de dal van de do doodsparing, dan zie ik bijna Auschwitz voor me Ja. Op. En ik ja, denk ja, van, zeker God, hoe kan plaatsen. dit bestaan? Ja. Maar dwars door die dode uh, botten heen, ja. komt dat tot leven. Omdat ja. Gods woord daar weer spreekt. Zijn Memra, ja. de eerste uitzending, ja. daar spreekt en leven brengt. Ja, precies. Ik, gods wegen zijn ondergrondelijk. Ik, ja. ik wil er geen oordeel over hebben. En ik, nee, dat is toch zo. Maar uh, het, het is... Uh, ja, ik, ik vind het een lastig hoofdstuk, die Shoah. Als ik de, het woord lees, denk ik, ja... Uh, als Israël God volgt, hoeft het niet te gebeuren. Ja. Maar om te zeggen, ze hebben het over zichzelf afgeroepen, vind ik ook heel verantwoordelijk. Ja, dan krijg je die tekst van mijn bloed komt over ons en onze kinderen. Of zijn bloed komt over ons en onze kinderen. Ja. Uh, maar ja. of dat nou in de Shoah, dat bloed van de Shoah is, dat betwijfel ik. Ik weet het niet. Nou ja, uiteindelijk zullen ze gaan erkennen dat het ook het broed van Jezus ook hun reinigt van alle zonden. Amen, ja. En zoals hij dat bij ons doet, zal dat ook bij hun gebeuren. En dan komt zelfs die profetie komt gewoon uit. Ja. Maar de, de, als je het hebt over de Shoah, over de geest van Amalek, waar we het eerder ja, over hadden, dat nee. Hitler daar ook bij hoort. Ja, ja, dan ja. is dat van de tegenstander. Ja. Dat blijft ook gewoon zo, en dat is ook hun verantwoordelijkheid, zijn verantwoordelijkheid ja. om dood en verderf te zaaien. Ja. Maar ik weet wel uit de Torah dat als Israël God volgt, en ook nu vandaag, als ze gehoorzaam zijn aan zijn woord en gaan, ja. dan zullen ze daar zegen van ondervellen. Ja, we draaien op dit moment de serie Judea Samaria. Ja. Als we dit gaan uitzenden, dan draait dat parallel ergens aan een van deze afleveringen. En ik weet dat het, toen, toen spraken we ook met orthodoxe joden, uh, dat staat allemaal niet op tape, mm -hmm. maar zeg maar toen we daar op bezoek waren. En dan hoor ik ook dit soort verhalen zeggen, van dat, dat, zij zelf roepen van ja, maar Israël moet terug naar God. Ja, dat doen ze en, ook. Nee. En, en dat hoor je dus regelmatig, ja. dat orthodoxe joden dat zelf aanhalen, van ja. luister, wij zijn ver van God afgedwaald, Absoluut. wij moeten terug naar God als land. Ja. Weet je wel, dus, uh, ja, dus die, die, die gewaarwording is er wel. Er is een schril contrast tussen Jeruzalem en Tel Aviv. Oh dat sowieso. En, ja, maar ja. ik bedoel, dat is ook dat geestelijke contrast. Ja. Ja. Uh, Tel Aviv als een gewoon een moderne, uh, seculiere stad. Ja. En Jeruzalem als een heilig centrum. Ja. Er is nog een derde profetie in Jesaja 50, vanaf vers 4. Daar staat dat de Heer, Heer gaf mij een tong van een die onderwijs ontving zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. En zo zie je dat de, uh, deze Messias ook in staat is om onderwijs te geven. En in Lukas 2 wordt ook gezegd, zelfs als die twaalfjarige Jezus in de tempel zit. Ja, geweldig. Van, ze zijn versteld over zijn onderwijs. Waar ja. haalt hij dat vandaan? Ja. En dat staat hier ook al in Jesaja, Omdat de Heere God hem die uh, tom gaf. Hem het onderwijs heeft gegeven. Ja. Oftewel de stem van God was in zijn hart, ja. door de Heilige Geest. En daardoor kon hij aan de vermoeide, aan degenen die het nodig hadden... Een, een woord op de juiste tijd spreken. Wat is wijsheid in het leven? Dat is een woord op de juiste wijze, op de juiste tijd spreken. Ja, precies. En hij kon dat. Ja. Maar vervolgens staat er wel... Uh, Vers 6. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan... mijn wangen aan hen die mijn baard uitplukken... mijn gezicht verberg ik niet... Voor smaad en speeksel. Dit is ook gebeurd. Dus die, die wijze man, de, de wijze Messias, die goddelijke Messias, ja. die koning van Israël, die met wijze woorden het woord spreekt, die wordt ook veracht, die wordt bespuurd, die wordt geslagen. En dat laat hij toe. Mm. En we zien hier dus al een opstart naar Jesaja uh, 53. ja. ja. En Jezaja 53, het, het, is, het is zo triest dat precies daarbij bij Jezaja 52 wordt gestopt met de lezing in de synagoges en na Jezaja 53 weer wordt doorgegaan. Ja. Uh, het is gebruik om uh, in de synagoge een heel jaar lang de hele Torah en al de profeten te behandelen. Ja. En in de Messiaanse beweging ook nog eens het Nieuwe Testament erbij. Ja. Uh, dat wordt gedaan, dat is heel mooi. Maar men heeft dus in de geschiedenis... na Rashi dan uh, dat geschrapt. Ja. Die Isaiah 53. Ja, want dat staat het toch zo mooi, hè? Hij was veracht van, en van mensen verlaten. Wij hebben het daar net over gehad. Een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Ja. Het is, uh, het is mooi als je dat leest. Maar het is ook... Uh, Heel scherp in, in een intriest, als je dat leest. Tuurlijk, dat, zeker. Dat uh, dit nodig is voor de verlossing van de mensheid, van de ja. aarde. Dus die vloek die er op de aarde lag, door de val van de mens, uh, eerste uitzending, dat ze Gods raad, Gods onderwijs, zijn, zijn uh, uh, recht aan de kant hebben gezet en Satan daarvoor in de plaats hebben gezet. Ja. En om dat recht te zetten, is dit nodig. Ja. En dan is het wel mooi als je zegt van nou ja, hij uh, was niet om aan te zien, ja. maar dat deed hij om ons. Ja. Dus eigenlijk, uh, dit is plaatsvervangend. Uh, dit had aan ons moeten gebeuren. Ja. Die man van smarten bekend met ziekte, voor iemand van wie het gelaat verbergt, God had eigenlijk zijn gelaat voor ons, voor jou en voor mij moeten verbergen. Mm -hmm. En dat deed hij niet. Hij keerde nee. zijn gezicht naar ons toe, maar voor ...keerde zijn gezicht af van de Messias. Ja. In, in vers 2 staat iets wat, wat, wat wel heel mooi is. Daar staat, um, want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht... ...als een wortel uit dorre aarde. Gestalt of glorie had hij niet. Ja. In het Hebreeuws staat daar, als een lood... ...je kunt het als een lood zien, dus als een teerplantje... ...wat uit dorre aarde opkomt... Maar het, wo het woord dat er staat kun je ook zeggen als een teerlam. Ja. Dat mag je ook zo vertalen, als een teerlam schoot ja, ja. hij op. Ja. En dat slaat natuurlijk ook op de Messias die als een lamme lam, een eenjarig lam, dat is ja. bijna een schaap, en ja. een klein lammetje, ja. wordt geslacht, dat zijn bloed moet vloeien. En als een wortel uit door de aarde. En die wortel, het, het Hebreeuwse woord daarvoor kun je ook vertalen met hiel. En Daar komt Genesis, uh, 9, uh, Genesis uh, 3 vers 17 weer om de hoek kijken, ja. waarin uiteindelijk uh, Satan de hiel van de Messias zou vermorzelen. De Messias zou de kop van Satan vermorzelen, ja. maar Satan zou de hiel van de Messias vermorzelen. En hier wordt weer gezegd van, hij hey, is die hiel uit de dorre aarde. Mm. Uh, dus echt, echt weer, zeg maar, wijzend naar de Messias toe, naar ja. de leidende Messias dat hij ook moet lijden. Ja. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Dat betekent eigenlijk, hij is verworpen door mensen. Ja. En zelfs niet alleen maar door zijn eigen volk, maar ook door, nou ja. oh, door de volken. Ik ja, bedoel, vandaag de dag, hoeveel mensen verwerpen Jezus? Ze, ze gebruiken zijn naam. Ja. Te pas en te onpassen. Ja. En ze, willen, ze, niks hem, en ze ja. willen niks met hem te ja. maken hebben. Ja. Ja. je kunt al deze teksten uh, van Jezaja 53 dat ze verworpen zijn onder de mensen natuurlijk ook op Israël laten slaan ja. ik, geloof, het, ik geloof zelf namelijk dat het kan en mag en dat ja. het voor allebei geldt ja. ik zeg zelf altijd het leiden van Israël is ook het leiden van een Messias ja. want een Messias komt uit Israël ja. en de Messias is eigenlijk de, de Israëliet de exponent van heel Israël de Jood, <coughs> optima forma dus als de Messias leidt, leidt ook Israël. Als ook Israël leidt, leidt ook de Messias. Ja, precies. Ja. Dus ik, ik vind het niet verkeerd om te zeggen, dit slaat op Israël. Vind, dat is ook Mede. waar. Mede. Ja. Maar het slaat vooral op de Messias. Ja. Want Israël is namelijk niet in staat om, om goed te doen op dit moment. Ja. In vers 9 staat... Uh, opdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Mm. Dus dit lijden gaat echt over de Messias. Hij heeft geen onrecht gedaan. Hij heeft nooit gelo uh, gelogen. Ja. Hij heeft geen bedrog gepleegd. Ja. Als je kijkt naar de geschiedenis van Israël, ja. hij is overduidelijk. Jacob. Dus ja. uh, uh, ik vind het niet verkeerd om te zeggen, de, uh, Jezaja 53 slaat op Israël. Maar het is zeker over de Messias. Ja. En zeker als je kijkt wat, wat er uiteindelijk zal gebeuren, is dat uh, omdat hij de zonden van velen heeft gedragen en voor overtredens heeft gebeden, zal hij heel veel dingen krijgen. Eigenlijk zal God compensatie gaan geven voor het lijden van de Messias. En Dat is de uiteindelijke overwinning die gaat komen. Ja. Ja, ik kan me inderdaad wel wel daar heel veel bij voorstellen, omdat uh, het volk is door een grote ellende heen gegaan. Ja. Uh, en het, je haalt het al aan, als je die beelden ziet van de, van de Shoah, uit de Tweede Wereldoorlog, ja. uh, als we die herdenking weer zien. Ja. ja, dan, ja, dan liggen daar en daar al die, ja. die dorre doodsbeenderen uh, als beeld van een, van een volk wat heeft afgedaan, bij wijze van spreken. Ja. Maar wat is het gewoon geweldig om te weten dat uh, God daar ook een belofte heeft liggen. Absoluut. He, dat als je uh, uh, leest in uh, Ezekiel 36, uh, hoe God de plannen heeft met zijn volk, ja. ja dan moet je ook Ezekiel 37 lezen. Ja. Uh, dat, dat volk ook, niet Op, alleen maar, ja fysiek dood is, maar dat dat het leven er weer in gaat komen en dat de geest van God, absoluut. die onontbeerlijk is, ook voor ja. de Joden, ja. nodig is om dat volk weer opnieuw op zijn voeten te zetten. Ja, absoluut. Ja. ja ik, ik vind het heel mooi wat ik gelezen had, wat in de Midrash staat, dat is de ja. overlevering bij de Joden. Daarin staat dat, zoals uh, Mozes, en Mozes is natuurlijk ook een keer uh, weggestuurd geweest en later ja. weer teruggekomen, uh, zo zal ook de Messias eerst openbaar worden, dan verborgen zijn weer en opnieuw openbaar worden. Ja. Dus uiteindelijk betekent deze leider, de Messias zal geslagen worden. Ja. Uh, hij zal het leider van het hele volk Israël in zijn eigen persoon dragen. Ja. Ja. En dat zal uiteindelijk weer verlossing teweeg brengen bij zijn volgende verschijning. Ja. Nou ja goed, uh, ik vind het verhaal van Mozes sowieso mooi, omdat uh, ja, uiteindelijk mocht hij alleen van de afstand het blote want ja. zien. hij mocht het volk niet het blote land. want dat hebben we in een van de afleveringen mm -hmm. behandeld hoe Jozef dat mocht doen. Ja. Maar wat dan toch wel weer genade is, en wat misschien ook wel weer een beeld van de Messias is, is dat hij zeg maar wel op die berg samen met de Messias mag praten. Ja. En dat hij dus wel daadwer daadwerkelijk in het land gekomen is. Absoluut, ja. ja dat ja, dus is wel dus... heel mooi, de berg van de verheerlijking. Ja, ja. dat is toch een prachtig beeld hoe ja. uh, hij daar uh, samen met de heer Jezus mocht zijn. Ja.